Zes uur. Het NOS-journaal. Dik Hark. Verdachte flitspaal-explosie bekende van politie. Contact strafhof met zoon van Gaddafi... en hoogste waterpeil Thaise hoofdstad Bangkok. De drie verdachten die zijn opgepakt voor de explosie... bij een flitspaal in voorschoten zijn bekende van de politie. De mannen van 32 en 25 jaar, 35 20 jaar oud... werden vanochtend om veiligheidsredenen buiten hun woning aangehouden...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 Het internationaal strafhof in Den Haag heeft contact met Seif al-Islam, de zoon van de Libische kolonel Gaddafi. Die zou na de gewelddadige dood van zijn vader vrezen voor zijn leven. Hoofddaanklager Moreno Ocampo van het strafhof zegt dat er via tussenpersonen gesproken wordt met Seif, die mogelijk in Niger zit. Het internationaal strafhof vaardigde in mei een arrestatiebevel uit tegen Seif al-Islam wegens misdaden tegen de menselijkheid.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 Leers benadrukte ook vandaag dat Mauro terug kan. Maar hij zei ook dat Mauro misschien nog wel een studievisum kan krijgen en dat hij bereid is naar argumenten te luisteren. Vicepremier Verhagen zei ervan overtuigd te zijn dat het CDA op het congres een zorgvuldige afweging maakt. Hij wil niet vooruitlopen op de discussie morgen. Premier Rutte staat achter Leers en wil niet ingaan op de interne CDA-discussie. De Nederlander Vincent T. is in Bristol schuldig bevonden aan de moord op zijn Britse buurvrouw. De 33-jarige ingenieur uit Vechel krijgt levenslang met een minimum van 20 jaar. Een jury acht bewezen dat hij zijn 35 jarige buurvrouw in december vorig jaar heeft vermoord. Vincent T. heeft bekend dat hij de vrouw heeft gewurgd, maar hij zei dat hij dat in een opwelling heeft gedaan. Hij had haar vriendelijke gedrag verkeerd begrepen en probeerde haar te kussen. Toen ze hem afweerde raakte hij naar eigen zeggen in paniek en wurgde hij haar. De jury gelooft dat niet.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 Volgens Muller hebben de investeerders gegarandeerd dat de productie in Zweden blijft en niet naar China gaat. De Nationale Recherche heeft in een flat in Maasluis 13 golfclubs gevonden die met cocaïne waren gevuld. Drie clubs waren al opengemaakt. De golfclubs met cocaïne zijn vermoedelijk deze maand vanuit Jamaica via België naar Nederland gesmokkeld. In totaal zat er ruim anderhalve kilo coke in de clubs... De straatwaarde wordt geschat op zeker 100.000 euro. In de flat zijn drie mannen aangehouden die voorlopig in hechtenis blijven. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht is het vrij helder... en kan een lokale mistbank ontstaan. Morgen begint de dag grijs. In de middag is er ruimte voor de zon. blijft droog en zacht bij maximum temperaturen rond 16 graden. Zondag is het bewolkt en kan er lokaal wat regen vallen. Na het weekende worden de neerslagkansen langzaam groter. ANWB Verkeersinformatie. Het is een uh, relatief rustige avondspits... met de meeste vertragingen in de regio's Utrecht en Rotterdam. Meest opmerkelijk zijn de files op de A13, daarna richting Rotterdam... tussen knooppunt Ipenburg en afrit Berkel en Roderijs... inmiddels 7 kilometer file. De, uh, de weg is daar weer vrij. Op de A58 Tilburg richting Breda is ook een ongeluk gebeurd. staat 10 kilometer tussen Afrit Hilvarenbeek en Bavel. Verkeer wordt daar over de vluchtstrook geleid. Verkeer richting Breda of Rotterdam kan uh, omrijden via Den Bos en Waalwijk, via de A2 en de A59. En op de A76 geleen richting Aken staat nog steeds een file tussen Simpelveld en Aken Centrum. 8 kilometer lang. Komt door werkzaamheden in Duitsland. Verkeer uh, voor de richting Keulen kan omrijden via Venlo of Roermond.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 Want half Nederland gaat met pensioen. Maar wie komt het werk doen? Ontdek het langlaufen in Oostenrijk. Je leert het in de top-langlaufregio Ramsau am Dagstein. Kijk op austriaan.info. Oostenrijk, je doel bereikt. Half Nederland gaat met pensioen. Maar wie komt het werk doen? Otto Workforce. Ik geef om haar ogen, die nu nog zien. Ik geef om zijn hart.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Hele goedenavond. Het is vrijdag 28 oktober. De koningin is op Aruba en er is veel belangstelling voor het bezoek. We hebben een reportage uit Voorschoten... maar we beginnen met de politieke problemen rond Mauro. Want de politieke storm over de kwestie Mauro is nog niet geluwd. De CDA-fractie is nog steeds verdeeld. Morgen spreken de CDA-leden zich uit op het congres. En pas dinsdagmiddag bij de stemmingen wordt het lot van Mauro Manuel definitief bezegeld in de Tweede Kamer. Michiel Breedveld is in Den Haag. Michiel, uh, ja, gisteren presenteerde de CDA-fractie dat studievisum voor Mauro, als een soort ei van Columbus. De ja. fractie leek aanvankelijk unaniem, maar gisteravond ontspoorde het uiteindelijk uh, toch. Wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Nou ja, om even terug te gaan. Ja, Leers zat natuurlijk met de kwestie in zijn maag hè, om Mauro zelf, om de publiciteit, om het CDA. Uh, ja, en hij had het willen regelen, maar die ruimte kreeg hij van de PVV niet. Hij moest dus een oplossing binnen de regels zoeken. Ja, en hoewel willend uh, Leers ook is op grond van de asielwetgeving, zag hij geen mogelijkheid, legt hij ook vandaag weer uit.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 Nou, voor ons is dus er geen grond om een asielvergunning te verlenen. Ja, hij kan dus niet gebruik maken van zijn zogenoemde discretionaire bevoegdheid. Uh, want ja, wet is wet en dus moet Mauro weg. Maar tijdens een vertrouwelijke briefing met Kamerleden afgelopen woensdag... presenteerde deze CDA-minister toch een uitweg... Mauro zou namelijk een studievisum kunnen aanvragen. En Leers betoogde daar dat dat zeer kansrijk zou zijn. Ja, en met die oplossing zou dus iedereen moeten kunnen leven. Het CDA zou het kunnen presenteren als een bevochten oplossing voor Mauro. En daarmee zijn socia sociale imago oppoetsen. Ja, en die linkse oppositie zou tevreden kunnen zijn. Omdat Mauro voorlopig toch hier kan blijven. En dan die PVV. Ja, die zou niet kunnen klagen. Omdat een studievisum voor iedereen openstaat. Daar kan je moeilijk tegen protesteren. Niet maar, maar? maar ergens is het dus mislukt. Ja, inderdaad, want minister Leers had dit in stilte... op een gunstige manier willen regelen voor Mauro. En dat heeft hij ook toegezegd in diverse gesprekken met uh, Kamerleden. Maar ja, die gelegenheid hè, om het in stilte te doen... die kreeg hij niet van de linkse oppositie, want... A, SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie... ja, die vinden het geen echte oplossing voor Mauro. Want het is slechts tijdelijk, maar bovenal is het geen echte oplossing... voor alle andere gevallen vergelijkbaar met Mauro. Ja, en die partijen roerden dus de trom meteen al... lieten het nieuws lekken, zodat wij dat ook konden brengen. Uh, uit diverse kanten kregen we dat uh, te horen... en zij benadrukte dat het staand beleid is... dat er dus niets is geregeld voor Mauro. Ja, ze maakte de zaak dus bewust politiek... en zette daarmee uh, de CDA-dissidenten onder druk. Want die bleken nu eigenlijk afgescheept... of althans, dat was het beeld, afgescheept met een dode mus. Ja. Ja, en Leers kreeg dus niet de ruimte van de PVV om toezeggingen te doen. Ja, alleen die ruimte om in stilte iets te regelen voor Mauro. Maar ja, dat opzetje is dus gedwarsboom door die linkse oppositie. Ja, wat stil is het ondertussen niet meer. Uh, uh, nee. Sterker nog, morgen hebben we ook nog een congres, het CDA-congres. Hoe denk je dat dat dan gaat verlopen? Ja, eh... Uh schijnoplossingen voor Mauro, ja, dat wordt lastig. We hebben ook natuurlijk als NOS een soort belrondje gemaakt. Ja, zeker. Nou ja, morgen, het wordt een beladen congres natuurlijk, Bert, dat snap je. Emoties zullen hoog oplopen, want die achterban is verdeeld... en dat blijkt al uit een uitgebreide rondgang die wij hebben gedaan onder die achterban. Ja, het is de oude tegenstelling, zou je kunnen zeggen... die we vorig jaar ook zo treffend zagen in het congres in Arnhem... over die politieke samenwerking met de PVV. Ja. En die open wond zou morgen weer zichtbaar worden. Ja. Ja. En uh, de top van de partij? Nou ja, we hebben de meeste CDA-afdelingen in de provincies daarover ondervraagd. En um, er heerst onder provinciale politici van het CDA grote verdeeldheid over de uitzetting van Mauro. Een aantal provincies is het oneens met het besluit van immigratieminister Leers... om hem dus geen verblijfsvergunning te geven. En zo zal bijvoorbeeld de Drentse CDA-fractie morgen op het congres een motie indienen... voor beter beleid, algemeen geformuleerd voor jonge asielzoekers. Nou ja, het zal een stevige discussie worden. Maar minister Maxime Verhagen vandaag na de ministerraad zei daar niet... Tegenop te zien? Uh, het wordt een, een, een congres waarbij je in ieder de gelegenheid heeft om, om zijn zegje te doen en dat, uh, dat wacht ik uiteraard met, uh, met uh, belangstelling af. Maar uh, ook uh, ben ik daar blij mee, want uh, een congres waar niet gesproken wordt, waar niet gedebatteerd wordt, waar niet uiting gegeven wordt, ook aan gevoelens die er zijn. Uh, dat is geen congres, dat is een applausmachine. Dat u het weet. En uh, nou, die CDA-fractievoorzitters in de provincie zien in de kwestie Mauro... in ieder geval geen reden om de samenwerking met de PVV nu op te zeggen. Dus zo heftig als het in Arnhem vorig jaar was, zal het niet worden. Uh, maar, goed, nee, ja, maar zo heftig kan het natuurlijk nooit meer. Maar uh, politiek spannend, wordt het dat wel? Ja, dat wordt wel spannend. Kijk, je ziet hier toch weer de oude pijn van uh, ja, het gevecht... tussen uh, uh, een beetje de, de rechtse kant van het CDA... en toch de barmhartige kant die de christelijke politiek ook wil uitstralen. Ja, en die uh, raakt toch ondergesneeuwd. Zeker in zo'n kwestie, Mauro, waar het CDA toch bepaald slecht vanaf gekomen is. Morgen dus vanaf 10 uur in Utrecht dat CDA-congres live te volgen... via Politiek 24. Natuurlijk ook hier op Radio 1. We flitsen ruimhartig. En als u van minuut... Tot minuut bijna op de hoogte wil blijven, kunt u ook op het internet terecht, want we houden zo'n live blog bij. Koningin Beatrix is officieel ontvangen op Aruba. Ze was gisteren al met Prins Willem Alexander en prinses Maxima aangekomen op het eiland, maar zojuist werd ze ontvangen in Oranjestad door de gouverneur van Aruba, de minister-president en de statenleden. En dat gebeurde bij de regeringsgebouwen. Maar veel belangstelling bleek te zijn bij het publiek. Het verslag is van Menno Rémeyer vlak voordat de koning inkomt staan schoolkinderen verzameld met t-shirtjes aan en daar staat op. Real Aruba En een mevrouw in een prachtig oranje mantelpakje met een witte hoed die vast Nederlands spreekt. Ja, dat zeker. Dat is fijn. Wat betekent dat? Het betekent bezoek, koninklijk bezoek 2011. Is Nederlands hier nog gebruikelijke taal? Oh, nee, het is dus schooltaal. Ook voor deze de, ja, jullie spreken gewoon Nederlands. Nederlands. Ja. <laughs> en wat zegt de koning in juli? Oh, um, wel. We houden van haar. Uh, zij is een speciale persoon voor ons. Not, um... Een speciale persoon voor jullie? Ja. Nou, daar is ja. wel seks heel wat mee. Want ja, zo wordt het op Aruba ook gezien, hè? Ja, ja zeer zeker. Ze is nog steeds onze geliefde koningin. Maar waarom dan? Wat is de magie van het Koningshuis? Op de Antillen, zeg ik dan, bij mij voor het gemak. Wij hebben zoveel jaren dat dus Nederland behoort, dat hebben we te danken aan Nederland. Dus daar zijn we blij ja. om. Er zijn dingen gebeurd in het verleden, dat weten we wel, maar we praten alleen over de goede dingen. Batterie, waarin, competatie, voor de koningin binnen: Lang leven de koningin. Hoera, de banderen, wat is de banderen? De schoolkinderen langs de kant, te krijgen nog even de aanwijzingen van een van de mensen die de koningin gaat ontvangen, geloof ik, hier hè, van de commissie. Ja, ik ben parlementariër Samara Ruiz Maduro van de MEP-fractie. En ik ben gelukkig om te zien hoeveel vlaggetjes er vanmorgen zijn, want onze koningin komt eraan. Ook Maxima, haar um, hoogheid en ook Willem-Alexander, die komt erbij en iedereen is blij. Het is niet minder. Dat is dus... ongelooflijk. Het is heel leuk. We, we, we zijn allemaal um, het koningshuis gezind. En um, we voelen ons geëerd zonder meer dat onze koningin vandaag uh, komt. Ja. En um, de kinderen, u ziet het wel, we hebben dat even getraind van lang leven. De koningin. Nodig? We willen dat het perfect gaat voor onze koningin. En de, en... Oh, de band begint al te spelen. En dan komt ze hier aan, onder het spandoek door, op de, op de Smith Boulevard. Wat staat er op het spandoek? Op het Combini van Mia Real. Welkom aan onze koninklijke familie. Nou, we zijn allemaal familie van elkaar, hè? Prettig te zijn. Camina na Lotumana, position, Reina Beatriz, de Centro. Na momento moment dat ik zo'n beetje een scenario heb, is section die tamboer er is veel belangstelling langs de route. Ik vorm hier aan Roboter, prepare voor je gade, die van Real. Niet alleen vanuit de Arubaanse bevolking, maar ook de Arubaanse pers. Mannen La Reina die prins Willem Alexander conjuntamente, met zijn prinses, Casa, prinses Maxima. Waar gaan wordt nu weer bij We allemaal een beetje naar achter Dan is het nog even wat dringen. publiek en pers nog iets verder naar achter. Maar dan komt de auto met daarin de koningin, prinses Maxima en prins Willem Alexander toch de hoek om, om de onderbovenlaar op te draaien, waar bij het Arubaans parlement. De statenleden al staan te wachten onder het spandoek door Bombini, Camilla, Real. En dan heel even komen ze nog dichtbij, als ze van het parlementsgebouw 100 meter omlopen langs het publiek richting het gouvernementsgebouw. Was het mooi. Prachtig, prachtig. Ik ben zo blij, heel emotioneel. Mooi. Straks vanmiddag was er een ontmoeting tussen oud-Olympiërs en aankomend Olympiërs. Verkeersinformatie bij de ANWB zit Erwin de Hart. Erwin, rijdt het al een beetje of staat het nog ergens stil? Uh, het staat hier en daar nog wel stil. Over het algemeen rijdt het wel op de Nederlandse wegen. De A13 bijvoorbeeld, die weg was lang. Uh, er waren twee rijstroken dicht richting Rotterdam. En die weg is weer vrij. Er staat nog wel een file, maar dit lost snel op. Gelukkig op de A58 was een uh, ongeluk daarna gebeurd. Tilburg richting Breda staat nu 10 kilometer tussen Afrit Hilvarenbeek en Bavel. De weg is daar dicht. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. En de andere kant op op de A58 richting Tilburg staat een kijkersfile tussen Ulvenhout en Geelze. En die is 6 kilometer lang. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het laatste nieuws komt uit Sarajevo. Want de Amerikaanse ambassade in de Bosnische hoofdstad Sarajevo is aangevallen. Bij de aanval zou ook een dode zijn gevallen. Correspondent David-Jan Godfoy. David-Jan, wat weet jij? Nou, Het ziet er naar uit dat die aanval rond een uur of vier, kwart voor vier vanmiddag begonnen is. Hoeveel aanv aanvallers er waren, dat is niet precies bekend. Er is sprake van tussen de twee en vier... Uh, nou, een van, de, uh, van die mensen is inderdaad doodgeschoten. Die zouden daar rondgelopen hebben en geschoten hebben met, uh, met Kalashnikovs op de ambassade. En daarbij zouden twee gewonde uh, politiemensen uh, ge gevallen zijn. En voor de rest is het allemaal uh, nogal onduidelijk. Het gebied rond die ambassade is afgesloten. Maar de berichten spreken niet van uh, slachtoffers onder medewerkers van de, van de ambassade. Dat staat wel vast. En is iets bekend over die daders? Ja, in ieder geval over één van, uh, van de daders. Dat is een jonge man. 23 jaar oud uit Sanjak. Dat is een gebied in Servië waar in meerderheid moslims wonen. Nou, volgens getuigenissen zagen die aanvallers er ook uit als moslims. Hebben wijde broeken, lange baarden en ze zouden ook uh, islamitische leuzen hebben uh, geroepen. En die, uh, die ene bekende verdachte, die uh, staat wel bekend als een extremistische moslim. Die is ooit uh, vorig jaar wel eens aangehouden omdat hij met een groot mes op zak liep. Toen een aantal ambassadeurs bij hem in de stad, in Novi Pazar, daar woont hij, op bezoek waren. En hij is ooit in Wenen veroordeeld voor een roofoverval. En tijdens het politieverhoor daarover heeft hij gezegd dat hij vaak in trainingskampen kwam voor moslim-extremisten uh, moslim en dat hij daar een soort van opleiding gehad heeft. Be dat is alles wat we uh, weten tot nu toe. Maar betekent dat ook dat we moeten zoeken het in de hoek van Al-Qaeda? Nou, de, de verbanden tussen die twee organisaties die, die zijn niet heel erg bekend. Uh, het is wel zo dat er uh, in, in, in Bosnië verschillende dorpen zijn. waar eigenlijk alleen maar uh, uh, ja, moslims, uh, zwaargelovige moslims wonen. die in de oorlog, de Bosnië-oorlog van uh, 92 tot 95, uh, 95, hebben meegevochten tegen de Serviërs. Een aantal uh, die, die kwamen dan uit, uit Saudi-Arabië, dat soort landen. En een aantal van die strijders die zijn gebleven. Nou. Uh, daar is dus kennelijk deze uh, Servische moslim uh, op uh, bezoek geweest, op training geweest. Uh, maar of er banden zijn met Al-Qaeda, dat kunnen we nu nog niet zeggen. Nee, het is nog allemaal vrij vers. Het is om vier uur, begrijp ik dus, uh, gebeurd. Waarvan we nu dus weten dat er in ieder geval één dode is gevallen en een aantal gewonden. Dankjewel voor dit moment, David-Jan Godfoy. Groot-Brittannië dan. Dat komt een stap dichter bij Europa. Politiek niet, hoor. In ieder geval in de tijdzone. De Britse regering wil als proef de tijd één uur opschuiven... om te kijken wat de voordelen zijn van één uur later leven. Correspondent Aya van der Horst, uh, dat klinkt als een uh, bijzonder plan. Waar is dit vandaan gekomen? Nou, als je nu wakker wordt in de zomer, is het echt krankzinnig vroeg uh, licht. En uh, als je dat dus vergelijkt met de rest van Europa waar het dus een uurtje later begint. En dus zeggen ze, ja, de, slapen dan nog, uh, de meeste mensen slapen nog als het al licht is. Laten we dat een uurtje verschuiven... zodat uh, het een uur, uur later in de dag licht is... zodat mensen dat efficiënter kunnen gebruiken. De voorstanders zeggen ook... er zitten ontelbare voorst, uh, voordelen aan zo'n uh, maatregel. Het probleem tot nu toe is Schotland... en in het bijzonder uh, de Schotse boeren, die liggen dwars. Schotland ligt een stuk noordelijker... en dan is het vooral in de wintermaanden... Uh, dat de dagen een stuk korter zijn dan bijvoorbeeld in het zuiden van Engeland. Ja, een uur verzetten betekent dat dan daar op sommige plekken... dat het pas om tien uur licht wordt in de winter. Daar hebben de boeren last van. Ja, de regering zegt nu, laten we nu eens een proefperiode doen. Kijken of het inderdaad zoveel voordelen heeft wat de voorstanders zeggen. En of die ook opwegen tegen de bezwaren van de schotten. Ja, want nu zeg je van ja, het wordt eigenlijk een uurtje later uh, licht. Ja, dan denk ik, ja, maakt het uit. Maar zijn er voordelen? Nou, neem bijvoorbeeld de kantooruren. Je ziet de afgelopen, de afgelopen jaren, tientallen jaren... zijn de Britten steeds meer handel gaan voeren met Europa. Ja, dan is toch wel handig als je op dezelfde tijd begint. Nou, om die reden heeft de Londense beurs al de opening met een uur vervroegd... zodat ze gelijk lopen met de Europese beurzen. En dat is niet het enige voordeel. De, de, de tijd verzetten, een uur verzetten, betekent dus ook langer licht in de avond. Dat stimuleert de gezonde levensstijl. Meer, mensen gaan meer sporten, gaan meer naar buiten. Ja, en onderzoekers voorspellen dan ook dat, er, dat het zal leiden tot minder energieverbruik... minder verkeersongelukken, minder CO2-uitstoot. Minder verkeersongelukken? Omdat uh, het verkeer... De, de, de redenering erachter is dat... Uh, als je dat dan verschuift naar later... dat het dan langer licht is in de avond. En mensen zijn moer na hun werk en zouden dan eerder verkeersongelukken maken in het donker... dan ze dat in het donker in de ochtend zouden doen... als mensen nog heel uh, vers achter het stuur zitten. Ja. Nou, uiteindelijk zouden Britten volgens de onderzoekers... dan dit honderden miljoenen per jaar uh, kunnen besparen met zo'n maatregel. Ja, en uh, ze, ze spreken dus nu over een proef. Laten we het eens gaan proberen. Uh, is al bekend wanneer dan die proef zou moeten plaatsvinden, wanneer die ingaat? Nee, en daar zit dan ook het addertje onder het gas. Want uh, de regering zegt, we gaan dit alleen doen, deze proef als ook de deelregeringen van Schotland, Noord-Ierland en Wales daarmee instemmen. Nou ja, en je voelt hem al aankomen. De Schotten, die liggen dwars. Uh, tot ieders verbazing zei overigens de Schotse landbouworganisatie, NFU... van oké, okay, laten we wel deze proef doen. Al hebben ze nog steeds hun bedenkingen. Maar de Schotse regering, en die bestaat uit Schotse nationalisten... Ja, die heeft al gezegd dat ze er dwars voor gaan liggen... en die willen ook niets van deze proef weten. Ja, en is er al gereageerd in Greenwich? Want uh, dan gaat die GMT-tijd er natuurlijk ook aan. Ja, zeer gevoelig punt natuurlijk, want GMT is natuurlijk onderdeel van de Britse identiteit. Het is net zoals linksrijden en uh, theedrinken. Uh, uh, ja, dat zal niet bij iedereen, bij elke Brit, uh, uh, lekker liggen, want GMT is uh, gekoesterd hier. Ja. Goed, misschien een proef, misschien ook niet, maar uh, de discussie is in ieder geval begonnen. Om uh, zes minuten voor half zeven, Nederlandse tijd. Dankjewel, Arjan van Dorst. De topsporters die volgend jaar voor het hoogst haalbare willen gaan op de Olympische Spelen... konden vandaag de succesverhalen horen van voormalige medaillewinnaars. Het was een initiatief van NOC-NSF om de sporters te inspireren... om ze te motiveren en om ze te helpen met hun voorbereiding op de spelen. De sessie was in een Amsterdams theater. En daar was ook onze verslaggever Edwin Cornelissen. Aparte locatie natuurlijk, het nieuwe De lamar Theater in Amsterdam... waarop borden te lezen is, London Calling, The Olympic Sessions...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 En dat is een goede keuze geweest voor mij. En ik denk dat het voor veel topsporters zo is. Ze hebben altijd een voorbeeld. En daar spiegel je je mee. En dan, dat, dat geeft je de inspiratie om de dingen te doen waarvoor je, waarvoor je wilt gaan. Het gaat ook over omgaan met de Olympische druk.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 En uh, uh, ja, alsjeblieft niet te veel onder de indruk van, het, uh, van, de, van de grootsheid van de spelen, want het is groot. Zo draait alles dus om de focus. Serieus met je vak bezig zijn, zoals Judoka Mark Huizinga dat deed. Uh, ook welke keuzes kun je nu maken uh, in je project? Uh, durf je de keuzes te maken? Uh, kun je s'avonds in de spiegel kijken en tegen jezelf zeggen... heb ik nu alles op een rijtje? Heb ik er alles aan gedaan? Had ik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 Uh, zoveel mogelijk kunt richten op je training, dat je daar het maximale rendement uit haalt. En dat allemaal om de Olympische helden van 2012 te inspireren, waarmee de cirkel dus eigenlijk weer rond is. De man die ooit geïnspireerd werd door Mohammed Ali, is nu zelf een inspiratiebron. Ik vind dat ook fantastisch. En zeker met topsporters, om die te inspireren, om de metafoor te gebruiken om, uh, om, om sporters in beweging te krijgen. En dat is wat ik doe, dat is mijn professie. En dat doe ik met alle liefde. Arnold van der Leijden, sorry, Arnold van der Leijden was dat in de reportage van Edwin Cornelissen. Goed, iemand die er ook elke dag inknalt met passie, met liefde en met hart en ziel is Joost Eertmans Joost, en waar ga je het vanavond over hebben? Nee hey Bert, dit wordt een promo. deze gaan we opnemen wat je net zegt. Dat vind ik hartstikke leuk. Uh, we gaan het uh, over de politie hebben. De politie moet gaan twitteren. Dat is een, een opdracht, zelfs een plicht in uh, sommige regio-korpsen... om dat te gaan doen. Beter contact met de burgers. Nou, je kunt je er iets bij voorstellen... maar dan gaan ze ook nog eens op Twitter les. Dus alle agenten, pet af en in de klas. Dat gaat mij nou wel wat te ver. Dan denk ik, jongens, prima als je dicht bij de burger wil staan. Maar om op Twitter les te gaan met z'n allen... ga toch boeven vangen. Laat die politie eens wat meer met rust. Dus daar... Daar wil ik graag met de luisteraars de, de degens over kruisen. Twitterles voor agenten, laat ze boeven vangen. Wat vindt u daarvan? 0800 1121 om te bellen hier bij Radio 1. Dan komt u in de uitzending van Avondspits Live. Zijn we er zometeen naar het Radio 1 NOS Journaal. Tot zo.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 De drie verdachten die zijn opgepakt voor de explosie bij een flitspaal in Voorschoten zijn bekende van de politie. De politie doorzocht verschillende panden in Voorschoten. Wegens explosiegevaar werden 22 huizen in de buurt uit Voorzorg ontruimd. Bij de ontploffing zondag raakten drie mensen gewond, twee EOD-medewerkers en een rechercheur.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 Vanavond en vannacht houden we een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. En waar het opklaart kan het mistig worden. En misschien produceert de bewolking plaatselijk ook nog wat motregen. Koud wordt het niet. Een graad of 11 in Zeeland tot 7 graden in het Noordoosten. Morgen kan het wat mistig beginnen, maar dat lost op. En daarna is het een dag met veel bewolking. Ook dan kan er plaatselijk weer wat lichte regen of motregen vallen. Helemaal grijs blijft het niet, want sporadisch breekt de zon ook even door. Morgenmiddag is de kans daarop het grootst. Het wordt morgen 14 tot 18 graden. De wind waait uit het zuiden, is zwak tot matig kracht 2 tot 4. Zondag hebben we een vergelijkbaar weertype als zaterdag. Veel bewolking, kans op wat lichte regen... maar ook opklaringen en temperaturen van 14 tot 17 graden. ANWB, verkeersinformatie. Er staan in totaal nog 13 files in Nederland. En de belangrijkste, of de opvallendste, zijn eigenlijk op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Blijswijk en Nooddorp, 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Op de A58 Tilburg richting Breda, 9 kilometer. Tussen Afrit, Hilvarenbeek en Bavel. komt ook door een ongeluk. De weg is daar nog steeds dicht. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Uh, wie naar Breda wil of Rotterdam, dan kan beter via Den Bosch gaan. Via de A2 en de A59. En op de A76, Geleen Aken, tussen Simpelveld en Akencentrum. 8 kilometer file. Komt door werkzaamheden in Duitsland aan de A4 al daar. Wie naar Keulen wil, die rijdt via Venlo of Roermond. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Twitterles voor agenten? Laat ze boeven vangen. Goedenavond, dit is Avondspits van WNL Uw Dosis Gezond Verstand op Radio 1. En tot 7 uur staan de lijnen open voor uw reactie. Bel WNL 0800 1121. De politie slaat aan het twitteren. In Limburg komt er zelfs een twitterplicht. 140 werkagenten van het politiekorps krijgen de opdracht om te gaan twitteren. Waarover? We kunnen berichten verwachten als hinder op de weg of foutparkeerders opgelet. Burgers die de politie helpen, daar ben ik een groot voorstander van. Maar als het betekent dat we elke maandagochtend weer een klas vol agenten zien zitten... omdat onze dienders naar Twitterles moeten... dan zeg ik, laat de politie toch eens met rust. Zet een paar goede IT'ers nou eens achter die computer... aangestuurd door de politie op straat. Twitteren door agenten, daar komen alleen maar brokken van. De ene agent heeft dan nou eenmaal wat meer voeling mee dan de andere. En al dat gestaar naar hun mobieltje, dat leidt af van hun werk. Boeven vangen. Twitterles voor agenten. Laat ze gewoon achter de boeven aan. Bel WNL 0800 1121 een hele goede avond op deze vrijdagavond even naar half zeven. Luistert u naar avondspits van WNL, het debatprogramma op Radio 1. Eh, Twitterles voor agenten, wat vindt u daarvan? Het neemt hand over hand toe. Eerlijk gezegd geloof ik dat Al Korps er wel mee bezig is zo'n beetje. We praten zo direct met Gerrit van der Kamp. Hij is voorlichter bij de politiebond ACP. Hij is geloof ik een groot voorstander. Nou, dat mag hij uitleggen. En we komen ook in aanraking met een agent die zelf Twitterles geeft. Eh, dat is Anthony Hogevenk, die spreken we ook later. Maar wat vindt u ervan? Twitterles voor agenten. Belt u maar 0800 1121 kan ook getwitterd worden via hashtag WNL of hashtag Eerdmans eh, of hashtag Radio 1. Jos Luisterberg doet dat en die zegt 'Eertmans, dan kennen ze gelijk twitteren, dat er een fuik is. Dan kan de achtervolgde alvast remmen. Dat is inderdaad een manier om te twitteren wellicht. Eh, Herman Hobert uit Westerhaar was de eerste die ons belde. Goedenavond. Goedenavond Joost. Hallo, zeg, zeg het maar. Ja, nou, ik ben het uh, niet, niet eens met de stelling. Of, uh, ik ben het eens met de stelling. Alleen, ik vind boevenvangen is dan weer een populistische uitdrukking. Laat ze belangrijkere dingen doen dan uh, dat Twitter. Ik snap wel dat ze Twitter willen gebruiken, omdat men het contact een beetje verloren is. En de kloof uh, met de bevolking en politie misschien wat vergroot is. Maar, dat zal je met Twitter, uh, zul je dat deels overbruggen, maar dat ze daar nou voor op les gaan. Dat lijkt me wat overdreven. Aan de andere kant snap ik de angst wel, omdat er natuurlijk al politiemensen... Uh, op de een of andere manier een beetje in het gedrang zijn gekomen met hun Twitter. Dat ze niet helemaal duidelijk hadden van wat twitter ik wel en wat twitter ik ja. niet. Maar dat kun je nou, ook, op een normale manier denk ik, via ja, noem je dat, interne brochures of iets dergelijks, kan je dat ook kenbaar maken en gebruik je gezond onverstand. Je zegt eigenlijk Herman, het is overdreven om daar op les te gaan. Ja, ik denk een ongelukje zit ook in een klein hoekje. Want de politie moet ook geen fouten maken met een verkeerd bericht. Dan, dan, dan heb je ook de poppen weer aan het dansen. Dat is een je risico zelfs je kan het ook centraliseren, dus dat je zegt dat je filtert. Ik bedoel, agenten twitteren bij wijze van naar... voor mij valt dat iemand centraal op het bureau of in een of andere... ...een of andere centrale ruimte, die filtert het of uh, redigeert het... ...of weet ik veel wat als er verkeerde dingen in zouden ja. kunnen staan. Nou, ja. op een intern circuit, dan ja. kan er ook niks fout gaan. Dat is niet eens zo gek. Dankjewel Herman Obert uit Westerhaar. Mi Michiel Jongewaard uit Amersfoort. Goedenavond. Hallo. Het moet wel niet gekker worden? Ja. Kijk, ik ben het, ik ben het eens met mijn voorganger hoor. Kijk, dat ze de kloof tussen de burger en de politie willen overbruggen. Dat, ik denk dat dat een goede zaak is, maar ik denk niet dat Twitter de remedie is. En het is, het is wachten op het ene akkerfietje naar het andere van een verkeerde tweet natuurlijk. Ja, dat risico lopen ze. Maar men, men wil dus die brug inderdaad slaan met burgers. Zo van dat ze ook sneller bereikbaar zijn. Andersom, hè, dat burgers kunnen zeggen, joh, er is, er is hier wat aan de hand. Dat Twitter men misschien sneller dan erg gebeld wordt aan de politie. Dat... Ja, nou, ik, ik heb daar heel weinig verdusie in. Oké, okay. Michiel Jongewaard, dankjewel. U kunt dus ook bellen 0800 1121. 0800 11 21 hier naar Avondspits, waar we spreken over Twitterles voor agenten. Ik las het, ik dacht inderdaad ook: wat is hier aan de hand? Moet men nu weer op les? Want ze zitten al op les. Hoe gaan we drugsverslaving eh, voorkomen? We zitten op les om de scholen te adviseren. Eh, de politie lijkt toch heel weinig tijd over te houden voor het eh, echte werk. En dat noem ik, nou ja, populistisch kun je het noemen, maar boevenvangen noemen een benzinedief. Ik vind dat niet zo populistisch. Ik vind het eigenlijk heel belangrijk. Wim Dorsman die zegt, administratie kan politie uitbesteden en dan kunnen dienders de straat op. En niet alleen om bekeuringen te strooien, dat zegt hij. Um, Jaron Reddy uit Haarlem is het niet met mij me eens. Goedenavond. Nee, ik ben het niet mee eens. Goedenavond. Ik denk dat uh, uh, de bijvoorbeeld ook veel gebruik maken van... Uh... Social media om in contact met elkaar te staan. Ik denk dat het best goed is dat de politie een beetje daar mee omgaan. Ja, maar dat is iets anders. Hè. Dat is, dat is het, het checken. Dat doen natuurlijk heel veel internet, cybercops. Het checken van internet op weg uh, om, om, om rad, radrails te vangen. Maar ze gaan, nu zelf, ze gaan nu zelf boodschappen tweeten: van er staat een file op de A12. Ik weet het niet, maar er komen allerlei berichten waar wij als burgers dan uh, op zitten te wachten. Ik denk dat het een wissel, ik denk dat het heen en weer is hoor. Ik denk dat het niet alleen maar is om te, te zenden. Maar um, ik denk dat het goed is dat uh, de politie op de hoogte is van moderne technieken. En ik kan me niet voorstellen dat ze daar uh, uh, uren en uren lang op onderwezen worden. Ik denk dat er een workshopje komt of wat dan ook. En ik denk dat het alleen maar goed is. Oké, okay. dank je. Anthony Hoogeveen nu aan de lijn, want hij is zo'n Twitter-agent. Zo'n twitter lesgevende agent. Twitter -les agent. Uh, goedenavond, Anthony. Goedenavond. Hallo. Ja, u geeft Twitter... Een Twitter-cursus aan de Groningse agenten. Dus voor het korps in, in Groningen. Um, wat is het nut ervan? Mensen vragen zich af: wat doet een Twitterende agent precies? Nou, die vorige meneer die net in de uitzending was, die verwoordde het hartstikke goed. Wij geven workshops. En het is echt niet zo dat collega's van uren achtereen lessen krijgen. Maar het is heel bekend worden met het fenomeen Twitter. Kijk, je hebt 140 tekens waarin je berichten kunt plaatsen. Je moet uitkijken dat je daar niet te veel emotie in legt. En uh, de stelling is, uh, kun je boeven vangen met, uh, met Twitter? Ik denk uh, volledig ja, dat maken we ook waar in Groningen. Geef eens een voorbeeld. Nou, in Leek, een plaats op ongeveer 20 kilometer afstand van de stad Groningen, hebben we onlangs een keer via uh, Twitter uh, de buurtagent heeft contact gehad met iemand die hele concrete informatie gaf over iemand die verantwoordelijk zou zijn voor diverse vernielingen. En naar aanleiding van deze tweet hebben we mensen op kunnen pakken... en uh, die krijgen op proces verbouwd. Dus het helpt ons wel degelijk. En ook de buurtagent krijgt op die manier nog een mogelijkheid... om ja, gekend en gekend te worden in zijn rijk. Maar als ik dan eens kijk wat het onderzoek naar... wat is Leon Velman, die heeft het onderzocht. Die heeft gezegd, nou, ga eens kijken wat het levert op. Nou, het blijkt de veiligheid van, van de mensen die volgen... in ieder geval niet, niet te verroten. Het, het bewustzijn dan, uh, dan wel. Uh, veiligheidsbewustzijn, zoals dat genoemd wordt. Maar ik zie dat vooral de agenten er heel blij mee zijn... Nu de burgers nog, zou ik zeggen. Nou, de reactie die wij krijgen van onze volgers... die zijn over het algemeen hartstikke enthousiast. Kijk, als je binnen een half uur uh, iemand weet op te sporen, een jongetje die bijvoorbeeld doof is... waarvan we niet weten wat de identiteit is... en binnen een half uur krijgen we via, de, uh, via Twitter de identiteit... dan denk ik dat snelheid ontzettend belangrijk is... en ja. dan kun je de social media inzetten. En dat doen we dus ook. Maar hoe ventileert u dan valse berichten, valse namen? Iedereen kan maar wel van alles op Twitter gooien. Ja, natuurlijk moet je niet uitgaan van uh, één tweet. Eén uh, bron is geen bron... Uh, in combinatie met de twist. En natuurlijk het gewone contact wat je als buurtagent in je wijk hebt. maakt het wel dat je daarmee de omgeving een stuk veiliger kunt maken. Maar als je weet hoe. Een... Ja, sorry wel. Als je weet hoe. Het is een middel. Nou, ja, ge... Het is geen doel op zich. Het is een middel. Natuurlijk, nee, dat begrijp ik. Dat begrijp ik ook wel. Alleen als je soms ziet wat er op Twitter losgaat. Als er iemand. Uh, dan is er een bericht van er loopt een gek met een pistool. Onmiddellijk zijn er twee mensen al overleden. Er zijn, uh, staat helemaal een cordon van politie rond het centrum. Dat, dat maak je aan de lijve mee. Dat, dan denk ik, dat is toch. Dat is dus Twitter, hè? dat ver verergert, dat vergroot, dat maakt dingen totaal onwaar. Hoeveel Twitters krijgt de politie niet over dat er uh, iemand een aanslag gaat pregen hè? na zo'n zo zo actie in, in Breivik, hè? van Breivik? Dat, dat zie je dus ook op Twitter. Een hoop uh, ellende wordt veroorzaakt door, door berichten van, die niet waar zijn. Nou, klopt. En dan spreek ik ook bij de professional bevoetstuk hier in provincie Groningen. Dat je ervan uit mag gaan dat een collega dusdanig vakmanschap heeft. Dat hij daar op een goede manier mee om kan gaan. En vandaar in die workshops om even goed uitleg te geven. Wat gebeurt er nu al? Wat kun je wel in 140 tekens kwijt? als je een stukje emotie in die 140 tekens hebt, ben je soms intentie kwijt. Ja, dan verlies je dus je grip op, nou, misschien wel de omgeving. Maar het gaat dus echt om kennen en gekend worden. En daar helpt Twitter ons mee. Ja, en blijkbaar kan de politie niet dus zeggen jullie, er moet uh, Twitter gegeven worden. Want dat, dat, dat hebben ze nodig, anders snappen ze het niet. Nou, wij willen geen protocollen opleggen. Uh, wij vinden het belangrijk dat de, de buurtagent gewoon weet wat er speelt in de omgeving. Hoe die ermee om moet gaan. En uh, we krijgen wel eens te horen dat de buurtagent zo weinig zichtbaar is in de wijk. Want dan zeggen de mensen, ja ik heb hem wel gezien, hij was alleen in een andere straat in deze wijk. Ja. En via Twitter kun je dus laten zien van, goh, ik ben wel met jullie wijk bezig geweest. Want ik ben bezig met een, uh, een zorgoverleg, omdat het ergens gewoon niet goed gaat in de wijk. Maar ja, dan zie je me niet op straat, maar ik heb overleg met bijvoorbeeld andere instanties. En dan is het dus wel voor de wijk. Ja, oké, okay, nou we, we luisteren naar wat mensen. Pasco van de Meijden, goedenavond uit Doetinchem. Goedenavond Jij vindt het belachelijk, begrijp ik. Ah, het is toch belachelijk voor woorden, Joost. Hey, um, ja, die mensen die zijn allemaal minimaal mbo opgeleid, lijkt mij toch? Mm -hmm. politieagenten, mag ik er aannemen. Nou, ja. Iedere domme onbenul die, die nog niet eens opgeleid is, die kan toch via Twitter de normaalste teksten de wereld inbrengen. Ja. Ja, ik, vind, ik vind het dus raar dat mensen die minimaal mbo opgeleid zijn, dat die een Twitterles moeten hebben. Kom op, uh, een, een eerste-klas wijkagent, die kan gewoon makkelijk een Twitter-account uh, aanmaken en daar gewoon zijn berichtjes op plaatsen en kunnen reageren. Dat kan toch iedere normale... Een normale agent kan dat toch? Even een reactie van An Anthony. Even een reactie, Pascal. Van Anthony, hier uh, aan de lijn, uh, de Twitter-cursist. -cursi nou, je hebt te maken met mensen die ook een, uit een ieder van andere generatie komen. Ik ben uh, relatief jong. Je hebt ook wat oudere buurtagenten. Die willen daar wel gewoon eventjes weten van hoe werkt dat allemaal. En als je die uitleg niet geeft en je krijgt op een gegeven moment dat je een, een onderzoek frustreert. doordat iemand een tweet plaatst. ja, dan kun je achteraf natuurlijk wel voor je kop slaan dat je dat hebt gedaan. En vandaar dus ook dat de let-ops met voorbeelden heel nadrukkelijk te gaan benoemen in zijn workshop. Ja, maar ik geloof het echt, hoor, dat er af en toe eens iets bij zit... dat je zegt, nou, daar helpen we, kan de, help, de, de opsporing te goede komen, prima. Maar de oude agenten die gaan we lopen, die zitten de hele dag... naar die Blackberry te kijken, die, die, die zijn niet meer met een stok vooruit te branden. Ik bedoel, laat ze toch gewoon met rust. Die mensen moeten gewoon doen waar ze goed in zijn. En dat is inderdaad achter vandalen aan, of achter criminelen aan... maar niet met al dit soort zaken. Laat het gewoon over aan mensen, administratiemensen op het kantoor... maar niet de mensen met handboeien en pepperspray. Toch? Daarop zei, ik, daarop zei ik ook dat het uh, uh, niet een doel op zich is, maar een middel. En we verplichten onze buurtagenten niet om Twitter te gebruiken. Maar op het moment dat je in een wijk zit waarbij veel Twitter gebruik is, dan is het natuurlijk alleen maar heel erg handig om het wel te doen. Als er weinig Twitteraars in je eigen omgeving zijn, het is een stuk makkelijker om bijvoorbeeld een buurklantje iets te gaan doen, dan zet je die in. Oké, okay, ik hoor, lees alleen dat in, in Groningen, daar kom jij ook vandaan, hè, dat is, uh, dat, daar mag men 25% van de tweets privé twitteren. Dus van, ik, ja. heb, ik heb een stoofschotel in de oven gezet. Is, is dat wat we van de politie willen horen? Nee, kijk, wat ik net zei, de buurtagent die moet uh, kennen en gekend worden. Op het moment dat je de buurtagent van gezicht kent en weet onder andere waar hij zich ook in zijn privétijd mee bezighoudt, verlaagt dat de drempel om met hem of haar in contact te komen. Doordat je de drempel op die manier verlaagt, is de kans ook groter dat je in contact komt met, met mensen die willen, ja, bepaalde informatie met je willen delen. Dus een voorbeeldje, stel voor je hebt een liefhebber, een buurtagent... die ook gek is van motoren, die maakt een tweet bijvoorbeeld van... ik sta nu bij een ernstig verkeersongeval, ik zit er erg mee... Ja. en ik kijk er tegen op om aankomend weekend naar het racecircuit te gaan... Ja, dan zou je kunnen zeggen dat er een persoonlijk tintje aan zit. Um, en dat is ook best belangrijk om zijn yeah. volgens te laten nou, weten. Nou, ik vind het niet belangrijk. Maar goed, wat, wat vindt u als u luistert? 081121 is het nummer om te zeggen... Twitterles voor agenten, onzin. Of u zegt, nee, hartstikke goed dat ze gaan twitteren, die agenten. En op Twitterles gaan, want er moet meer, uh, meer getwitterd worden door de politie. 081121 en u komt hier binnen in de show. En tot 7 uur zijn we daarover aan het praten. Camille Eggermond zegt op Twitter... Uh, dat is een persoonlijk medium Twitter. Central, centrale tweetsregel is niet authentiek en niet doeltreffend... Weet Max Spelbos zegt, ik ben het er niet mee eens. Ik ga toch fietsen en als ze het zo graag willen met Twitter. Het is super makkelijk, dus sowieso moet je daar geen les voor nemen. En Peter Klein zegt, uh, avondspits, Eerdmans laat ze in plaats van twitteren... eerst eens de eigen ICT, de eigen software aanpakken. Eén uur voor registreren van een procesverbaal is te veel. Uh, we gaan eens uh, wat mensen in de uitzending weer halen die bellen. Meneer Dammers. Ja, hier ben ik, ja. ja het gaat toch niet over hoe dit, uh, waarom het hoe het gebeurt, maar waarom het gebeurt. Ik vind het een beetje ik heb het gevoel dat de politie aangevallen wordt een beetje. ik heb, goede, ik heb geen politierente in de familie hoor, maar we hebben een hele goede politieagenten. Ik heb een kennis uit Ditao die die zegt: "Joh, ik wist niet wat me overkwam zo fantastisch als het hier is. Die beleeft maar naar me toe." Daar gaat het om. Maar... Sjouw, dat, je wordt toch ook veilig voelen tegenover die politie. Ja, dat bedoel ik. Maar meneer Dammes, moeten we dan een Twittercursus gaan, uh, gaan aanbieden? Is dat wat de politie nodig heeft? Nou, ik denk, natuurlijk moet de sociale controle daarover zijn. Als het belachelijk is, is het belachelijk. Maar ik denk dat ze juist wel weten wat ze doen. Oké. Okay. Dank u wel, meneer Dammes, voor uw mening. 0800 1121, dan kunt u ook uw mening spuien. Twitterles les voor agenten. Ik zeg, dat is mij toch een behoorlijk portie onzin bij elkaar. Uh, aan de lijn nu, Gerrit van der Kamp. Hij is... Uh, Voorlichter bij de Algemeen Christelijke Politievakbond. Meneer Van der Kamp, goedenavond. Bent u daar meneer Van der Kamp? Nog niet? Nou, dan wachten we nog even. Want ik dacht dat ik hem nu aan de lijn zou krijgen. We kunnen ondertussen nog even een luisteraar vragen. Meneer Maarseveen uit Hoorn. Goedenavond. Goedenavond. Goedemiddag. Goedenavond. Ik was heel blij met de aankondiging van het programma. Want ik begreep dat de agenten... Uh, ...Twitterless uh, zouden worden. Jazeker. Maar uh, nu blijkt oh. dat Twitterless is. Ik zie het nu staan. U bedoelt, en dat heeft onze, onze Peter hier goed opgeschreven... ...Twitterless, u zegt... ...het is met L-E-S-S... -S, ...dus minder Twitter. Geen Twitter, ja. Ja, ja, ja ja, ja. U, uh, u pak... ja, ja. Wij vinden gewoon uh, in de, de regio... horen dat wij met meer behoefte aan... blauw op straat... ...en uh, laat iedereen zich met de core business bezighouden... En uh, ja, voor wat ons al gaat, uh, graag Twitterles. Twitterloos, zegt u Henk Maarseveen. Dat is wel leuk, dat had mijn stelling ook kunnen zijn. Twitterloos bestaan voor agenten. Dat is beter dan Twitterles. Uh, Martijn Dujour uit Amsterdam. Uh, goedenavond, nou ik ben totaal niet eens met de stelling. Misschien uh, uh, ik wil absoluut niet beledigend overkomen, maar uh, uh, ik, ik loop ook wel eens op straat. Uh, ja. Als agent moet je toch uh, vooral hard kunnen rennen. Hè? Uh, je moet niet gelijk gaan schieten als je achter iemand aan zit. En uh, gezien, uh, gezien het postuur van de meeste agenten in Nederland, laten ze dan in plaats van te investeren in zo'n zinloze actie, uh, misschien kunnen ze die mensen eens op sportles zetten. Dus je bent het met mij eens: Twitter uh, les voor agenten onzin, maar laten ze eens wat meer sport, uh, sportactiviteiten doen. Is nou, dat wat je Of afslanken. Of afslanken. Oké okay, Martijn, dank je zeer. Nu inmiddels wel aan de lijn Gerrit van der Kamp van de politievakbond ACP. Goedenavond meneer van der Kamp. Goedenavond. Ja hallo, nou, we hebben al uitgebreid met Anthony Hogeveen gesproken. Die geeft Twitterles aan agenten. Um, wat, wil de, wat wil de politie ermee bereiken in uw, in uw beleving met Twitterles voor agenten? Nou, uh, een aantal dingen. Uh, ja. Het eerste is dat uh, met Twitter je heel veel meer extra ogen en oren hebt... Uh, en waar gebruik van wordt gemaakt. Uh, wij zien ook dat uh, op het moment dat de zaken zich aandienen in een buurt, uh, dat dat helpt op het moment dat daar gebruik van wordt gemaakt. En politiemensen geholpen worden bij uh, de oog en oor functie die burgers dan uh, voor hen vervullen, zodat het helpt bij de opsporing in de openbare ja. orde. Maar is niet een valse... De tweede... ja, sorry, ja, tweede, ja, ga door. Ja, het tweede is natuurlijk ook dat burgers ook zien wat politiemensen uh, dan doen en waar ze op dat moment zijn. En um, ja, zien ook wat er in hun wijken dan gebeurt en wat de politie daaraan doet. Dus um, ja. Plus dat er interactie mogelijk is tussen burgers en politie. En ja. Dat is ook belangrijk. kost alleen toch een boel tijd die ten koste gaat van het oorspronkelijke politiewerk. Zeg ik dan. Ja, kijk, alles wat je nieuw doet en alles wat je investeert, daar moet je wat tijd in steken. Maar het wordt natuurlijk wel afgewogen. En er zijn proeven mee gedaan en die zijn positief uitgevallen. Tegen wat levert het je op? Als je als bedrijf... Um, nieuwe werkmethodes vindt, en dat geldt ook voor de omroep... en dat geldt ook voor andere organisaties. Uh, dan ga je kijken, wat is de investering? Is me dat het waard? Hmm. En als dat het zo is, ja, dan steek je die tijd erin, want dat levert het, het weer op. Ja, Het kost allemaal geld, dat zegt u ook wel terecht, denk ik. Want dat, dat gaat natuurlijk weer niet gratis, uh, die, die Twitterles. Maar dan zeg ik, is het niet ook een valse schijn die je naar burgers wekt? Want een hoop mensen zitten helemaal niet op Twitter. Wij kunnen dat wel heel erg leuk vinden, maar de meeste mensen doen het doen niet aan, hoor, twitteren. Nou ja, goed, wat of zo'n wereld van de ICT op die manier zich ontwikkelt. Kijk, een paar jaar geleden was YouTube en uh, allerlei andere uh, nou, social media ook niet zo uh, in gebruik. Maar als je kijkt hoeveel gebruikers er nu zijn. Um, nou ja, en op het moment dat het aanslaat is het prima. Blijft het op termijn niet te werken, dan kun je altijd er weer vanaf. Maar ik zie uh, het aantal mensen wat Twitter toenemen. En ik denk dat de politie de kostenbaatanalyse heeft gemaakt... in de zin van wat levert het ons op en ook ja. in oren, maar ook uh, in de contacten. En dat dat positief uh, uitgevallen is. Vindt u dat Twitterles voor agenten een goede zaak is? Blijft de politie zo bij de tijd? Of zegt u, nee, laat ze nou echt niet dat soort dingen er allemaal bij trekken... in hun takenpakket, gewoon achter die boeven aan. Dat is wat ik vind. 0800 1121 om mij. ...te overtuigen dan wel om mij, uh, mij, uh, mij bij te vallen. Dat kan, dat kan allemaal. Um, laten we eens heel kijken naar Igor Visser uit Gordijk. Ja, hallo. Vind je het niet uh, constant om, uh, om er tegen te zijn? Tegen het, ben je tegen de Twitterles of uh, ja? Twitter op zich, aan zich? Nee, ik ben tegen de Twitterles voor agenten. Hè? Twitteren van agenten, denk ik, dat kan anders, dat kan beter. Dat kun je namelijk doen door administratieve krachten... en niet door agenten die, met, uh, die eigenlijk op straat moeten zijn. Niet om de Twitter-etiketten hoe je je gedraagt op Twitter... en wat je ja. op Twitter zet om hoe het werkt. Dat is een reden he, voor die dat cursus. Iedereen wel. Nou, dat, dat, daar is die cursus voor. Om, om agenten te leren hoe ze om moeten gaan met Twitter. Dat ze geen verkeerde dingen uh, zeggen. Dat de behoefte uh, ja, naar rechts rent in plaats van naar links. Dat schijnt erbij te horen. Ik zeg, joh, vermoei ze niet. Laat ze met rust. Maar dat is... Ja, ja, dat, dat... Ben ik dan tegen deze stelling? Oké, okay, dat is duidelijk, Igor Vissen. dan ben je er tegen. Wie is, de, wie is daar nog meer uh, tegen? Nick, U, Nick uit Utrecht, goedenavond. Hoi, goeiedag, meneer Nick. Ja? Hey, uh, ja, ik denk dat het wel goed is. Dat met hoe meer mogelijkheden wij in contact kunnen komen met hun, des te beter het is. Kijk, en dit is voor niks. En als je 0900 moet bellen, dan loop je al op leef. Vooral met je nu... Lijn is heel slecht. Sorry, ik heb aan de lijn Danny Mekic. Hij is internet-expert. Nou, dat komt goed uit, want we hebben het over internet. Danny, goedenavond. Dag Joost, goedenavond. Nou, Mag ik je een vraag stellen? Dat zeker. Hoe was het twee weken geleden in Magic Circus, waar je met je gezin heen ging? Ja, dat was geweldig. Ja, dat lastig op Twitter. Ook jij bent volgens mij betaald uit publieke middelen... en maakt ook gebruik van Twitter om persoonlijke opmerkingen te maken. Dat viel me wel op. Ja, dat doe ik zonder cursus trouwens, Danny. Ja, nou ja, jij kan dat. We hebben elkaar eerder ontmoet en je lijkt me ook wel iemand die heel erg begaan is met nieuwe technieken en in staat bent om dat zelf eigen te maken. Kijk, en als we het over de politie hebben, dan hebben we het over een hele grote organisatie met ontzettend veel mensen die daar werken. En ontzettend grote verschillen ook tussen die mensen. Dus er zijn vele, met name natuurlijk jongere agenten, die van nature weten hoe zo iets werkt. Maar op het moment dat je wilt dat ook andere agenten, misschien voornamelijk wat oudere agenten, dit ja. gaan gebruiken, dan zullen ze wel een klein beetje moeten helpen, denk ik. Maar Danny, nou ben ik heb ik een joost Eerdmans account dat is gewoon joost die wat vindt nou prima ja. dat doe ik dus niet als agent waar waar het op neerkomt is dat agenten blijkbaar mogen twitteren voor het grootste deel over waar staat uh, waar, waar waar waar is de inbraak geweest of wat ze hè, voor de opsporing maar voor 25 blijkt dat ze hun privé hè, van ik, haal, ik, ik, ik ik ik heb net de stoofschotel weer uit de oven gehaald. dat bedoel ik ja. hè, dat wat ja. vind je daarvan nou kijk, volgens mij is Twitter, maar dat is al een paar keer gezegd in je uitzending... dus ik val in herhaling een persoonlijk medium. En je gaat als persoon twitteren, er zijn ook een paar bedrijven die dat doen. En wat wel belangrijk is, denk ik, voor het imago van de politie... maar ook gewoon om dat twitteren leuk te maken voor zowel de mensen die die tweets schrijven... als de mensen die de tweets lezen, is dat het wel personen zijn die twitteren. Dus een administratieve kracht laat het twitteren. Oh, ik, daar ben ik absoluut niet voorstander van. Ik heb liever een twitterende agent op straat dan een niet-agent... ...op het bureau die niet tegelijkertijd ook bezig is met de veiligheid van onze samenleving. Maar Danny, we hebben niet eens tijd om een aangifte. Ik, bedoel, ik sta daar twee, drie uur te wachten voordat ik een aangifte kan doen... ...omdat die agent zo druk is. Dan, ja, gaan we, ja. dan gaat het dus nog langer duren omdat iedereen maar op dat, op dat mobieltje zit te tikken. Nou kijk, wat een goede ontwikkeling is, is dat de politie, heb het verwijt vroeger van de politie was, dat het een beetje een wereldvreemde organisatie was, uh, Ivoren Toren, noem maar op. Je ziet dat de politie steeds vaker, steeds beter kijkt naar de behoeften van de mensen. Wij zitten met z'n allen op internet, we kunnen dus al online aangifte doen, hè? dus inderdaad dat twee, drie uur wachten op het bureau, dat hoeft in sommige gevallen niet meer. En wat je ook ziet, is dat mensen steeds vaker dingen op Twitter zetten op het moment dat ze bijvoorbeeld verdachte activiteiten zien, noem maar op. En ik heb onderzoek gedaan naar dit onderwerp en ik kan op verschillende keywords. Op Twitter kan ik ook getuigen terugvinden die bijvoorbeeld uh, getuigen waren van dat er in een bus een gewapende man was. Nou, die persoon is uiteindelijk wel aangehouden door de politie. Maar de politie is daar natuurlijk niet meteen aanwezig met twintig man om ook alle getuigen te identificeren. Maar ik denk wel, dat... Mensen ja. willen gewoon verder met de bus. Maar ik denk dat de politie een dagtaak daaraan heeft als ze als mensen moeten oppakken die de, die de foute dingen twitteren, waar, waar je eigenlijk voor zegt dat zijn geen onschuldige grapjes meer. Hè? Ik bedoel, het is, hoe, hoe veilig is twitteren wat, wat dat betreft voor de politie? Ja, nou ja kijk, je ziet steeds vaker hè, dat, ik dat, bedoel, dat, dat, het, het eerste voorbeeld daarvan dat was dat meisje op een school. En ze had een grap gemaakt over dat ze wel eens uh, iets met een bom zou doen op haar school. Dat was helemaal niet van plan, maar het was een grap. Nou, zij werd van haar bed, bed gelicht. En volgens mij moeten we dat soort gevallen op dezelfde manier behandelen... als wanneer iemand op de dam gaat staan schreeuwen en zware bedoelingen heeft. Volgens mij ja. moeten we niet beginnen aan het onderscheid maken... tussen de offline-wereld en de online-wereld. Want het is uiteindelijk dezelfde wereld waar we in leven. Oké, okay. vind je de Twitter-quota een idee? Dat je zegt maximaal aantal per dag voor een agent? Nee, nee. ...of, of een maximaal aantal bedacht ik ja. dat, uh, uh, uh, een minimaal aantal. minimaal aantal ben ik geen voorstander van, en Ma maximum aantal ook niet. Want je ziet gewoon dat het in sommige gevallen heel goed is dat de politie instructies geeft. Denk bijvoorbeeld ook bij demonstraties van studenten. Hè. We hebben in Den Haag, uh, zien we dat regelmatig. Nou, en het is goed dat de politie dan instructies geeft van waar wel of niet okay. uh, gedemonstreerd mag worden. Even dus kort. Ik... Ja, dank je. Ja. Danny, we luisteren heel even naar de Twitterles voor agenten, wat vindt u Stefan Vierkant? Ja, ik ben het helemaal eens met uh, de vorige spreken. Uh, er werd net gezegd dat uh, de politie zich bezig moet houden met de core business. Terwijl ik denk dat, dat politie verbinden met burgers echt de core business van de politie ook is. Toch? Ja. Uh, het is niet alleen maar boekenvangen en bij de pistool rondlopen en okay. boetes uitschrijven. Nou, dan is dat het, Stefan, want we moeten er een afronden. Dankjewel, Stefan Vierkant was het niet met me eens. Twitterles voor agenten, ik denk, laat ze boeven vangen. En u kunt daar het zijnde van denken, of het haren. We sluiten af deze avondspits, want we zijn er doorheen. Ik wens u vast een heel fijn weekend eh, zonder avondspits, eh, wat het mij betreft. Maar wij zijn er maandagavond weer en present om half zeven met een nieuwe avondspits. Wat mij betreft eh, dan weer graag tot Twitters en aan de lijn. Een heel goed weekend en tot maandag.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 Kijk op Annexum.nl Oktober, maand van de geschiedenis. Honderden activiteiten voor jong en oud. Ook bij jou in de buurt. Kijk op maandvandegeschiedenis.nl Voor het aanbieden van participaties in deze beleggingsinstelling... is Annexum BV niet vergunningplichtig... in gevolge de wet op het financieel toezicht... en staat niet onder toezicht van de AFM.